1 uur, Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De kapers van een Turkse veerboot hebben de autoriteiten gevraagd... om brandstof, voedsel en hulp bij het verhelpen van een technisch probleem. Dat zegt de Turkse minister van Verkeer. De autoriteiten hebben het verzoek in overweging genomen... waarbij de veiligheid van de 19 passagiers en 6 bemanningsleden voorop staat. De veerboot werd aan het eind van de middag gekaapt in de zee van Marmaris bij Istanbul... Volgens de verkeersministers zeggen de kapers dat ze lid zijn van de Koerdische PKK. Ze, zijn, ze zouden met de boot naar een eilandje willen varen... waar PKK-leider Öcalan gevangen zit. De kapers zeggen dat ze een bom bij zich hebben... en dat ze die laten ontploffen als hun eisen niet worden ingewilligd. In de binnenstad van Den Bosch zijn drie mensen licht gewond geraakt... bij een brand in een studentenpand. Het vuur ontstond de afgelopen avond rond 9 uur. Het was erg druk in de straat vanwege de start van het carnavalsseizoen.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 Het verhaal over de pieken en dalen in het leven van André Hazes... wordt verteld vanuit het perspectief van zijn vrouw Rachel. Zij tekende in 2007 al een contract met Van den Ende... waarin ze toestemming gaf voor de musical. Ze wordt betrokken bij de totstandkoming van de productie. In de play-offs voor het EK-voetbal... heeft Turkije met 3-0 verloren van Kroatië. De ploeg van Guus Hiddink loopt het EK daardoor vrijwel zeker mis. Nederland speelde een oefenduel tegen Zwitserland. Het bleef 0-0.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 Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Kasteluna. Wij zijn er tot twee uur. En in dit uur uh, stel ik u een vraag. Uh, eigenlijk een paar vragen. En die hebben uh, te maken met het gesprek dat ik net had met Tamar van den Dop. Die speelt in de nieuwe serie Mixed Up van de NCRV. Uh, dat gaat over een uh, vrouwenblad, een magazine. Zij heet dat. Het krijgt een mannelijke hoofdredacteur. En dat heeft nogal wat voet in de aarde. Dus het gaat over de strijd tussen mannen en vrouwen. De strijd tussen de seksen. En wij hebben daaruit de vraag gedestilleerd: hoe ervaart u de verschillen tussen mannen en vrouwen? Bent u er vaak mee geconfronteerd? Zijn er veel. Uh, of, of zit u vaak tussen hele groepen vrouwen? Of juist tussen veel mannen? En, en uh, wat merk je daar dan van? Verschilt dat erg qua sfeer? Maakt het uit of je baas bijvoorbeeld een man is of een vrouw? Nou ja, al dat soort vragen die wil ik aan u voorleggen. Ik heb daar natuurlijk zelf ook over na zitten denken. Ik had het net met Tamar van de Dom nog even over. En die zei, het grootste verschil blijft toch... dat vrouwen uh, kinderen baren en mannen niet. En dat dat ook heel veel consequenties heeft. Bijvoorbeeld dat uh, vrouwen er dan ook s'nachts vaak eerder uitgaan, dat die een soort uh, sensor hebben. Dat die veel sneller horen dat het kindje huilt. Bij ons thuis was dat niet zo... Maar ik, ik, ik ben altijd wakker en zo. Maar het is, het is een lastige lastig vraag soms, want het is natuurlijk nooit helemaal zwart-wit. Zelf. Uh... Uh, ja, dat heb ik nu al een paar keer gezegd... maar ik zeg dan nog maar één keer... heb ik het gevoel dat, dat er wel aardig wat uh, vrouwelijke eigenschappen in mij zitten. Misschien da daarom ook wel een beetje een moeilijke vraag voor mij is. Maar ik ben heel benieuwd wat u erover vindt. 0800 1121 0800 1121. U ervan vindt, moet ik zeggen. Uh, als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. En twitter kan naar maar hashtag Casaluna. Aan de telefoon heb ik nu Timo. Ja, goedenavond. Ik ben met uh, Timo uit Den Haag. Hallo. Hoi. Uh, een aantal dingen. Ik ben geboren in 1969. En uh, ik denk dat ik vanuit dat tijdsbeeld altijd geprobeerd heb... om uh, mannen en vrouwen gelijk te behandelen, zeg maar, op dezelfde manier te behandelen. Maar inmiddels ben ik 42 en dan heb ik toch wel ontdekt... Uh, dat dat niet zo gelijk uitwerkt, zeg maar. En omdat ik autistisch ben, tenminste dat is een aantal jaar geleden... bij mij vastgesteld, ja. uh, specifiek dan het syndroom van Asperger... Mm -hmm. Uh, werk altijd met modellen als het ware. En daar ben ik eens over gaan nadenken. En ook, ik heb er ook een en ander over gelezen. En ik ga er eigenlijk vanuit dat... Uh, ...ja, uh, vrouwen zeg maar emotioneel sterker zijn. Dus gevoelsmatig sterker zijn. Ja. En uh, uh, dat het ook nodig is, omdat als ze kinderen krijgen... ...ja, als je nog niet verbaal met kinderen kan communiceren... ...of analytisch met kinderen kan communiceren... Dan toch meer emotioneel, fysiek opvangen, zeg maar. Dus ik denk dat ze genetisch, uh, uh, ja, gewoon uh, dichter bij het emotionele communicatie staan. En dat mannen als het ware uh, vluchten, omdat ze het emotioneel niet van vrouwen kunnen winnen. En ze toch een soort van winnaarsgevoel hebben als het ware. Mm -hmm. Ik simplificeer het even, hè, allemaal. Ja, ik zit ademloos te luisteren. Ja. Dat was als het ware vlucht in het mentaal en dat dat vroeger ook werd versterkt door de opvoeding traditioneel gezien. Dus dat is al snel met, uh, met rekenen en dergelijke en met uh, dat soort uh, dingen. En ook het onderdrukken van emoties werd bij man natuurlijk uh, traditioneel gedaan. Maar heb je dat gevoel nog steeds? Dat dat nog steeds zo is dus? Nou het hoeft dus niet uh, tegenwoordig. wordt wordt wel steeds meer uh, emotionele, emotionele ontwikkeling van jongetjes gedaan... Maar ja, je ziet dat bij uh, andere culturen, maar ook van nature... dat toch, dat toch wat botsen, heb ik het idee. Ja. En, de, um, en, en jij zei, ik heb... Um, of ik ben autistisch. Dus ja. ik, ik deel Mr. alles in, in modellen. Asperger. Ja. ja, ik probeer het te beredeneren, zeg maar. Dat probeerde ik eigenlijk voor oudsher. Maar juist de laatste tijd ben ik, ben ik juist geprobeerd om dat helemaal los te laten... puur om mijn gevoel te leven. En dat botst dan ook weer... Dus ik kan het niet meer helemaal zo analytisch benaderen, zeg maar, als ik tien jaar geleden of vijf jaar geleden zou doen. Maar jij zegt nu op je gevoel leven, dat is eigenlijk een beetje een vrouwelijk eigenschap. Nou, ik probeer dat wat sterker te maken, zodat ik wat meer in balans ben en dat ik me gewoon, ja, wat minder, uh, wat, wat, wat meer gebalanceerd in leven kom te stellen, zeg maar. Het is gewoon puur een pure experiment, hè. <laughs> en lang loopt dat experiment dan? Nou, sinds 2005 zo ongeveer. Oké, okay, en gaat het goed? Nee, het gaat helemaal niet goed. Nee. Omdat ik. <laughs> ik heb gewoon die uh, specifieke kwaliteiten niet echt, zeg maar. Tenminste, niet echt. Niet, niet zo sterk als je dat uh, van nature zou hebben, denk ik. Als je vrouwelijk bent. Ja? Maar ken je geen mannen in je omgeving die dat juist wel ook heel sterk hebben, dat emotionele? Nee, nee, nee, nee, nee. helemaal niet. Nee. Tenminste niet in mijn directe omgeving. En, en wat vind jij prettiger om mee om te gaan? Ben jij een vrouwenman of een mannenman? Nou, ik vind het allebei prettig, maar alleen van de kant van de vrouw, zeg maar. Als je niet gewoon spontaan emotioneel kan praten. Dus zonder vooruit te denken, noem ik dat dan maar. Kijk, ik uh, kan, kan ook tegenwoordig spontaan praten. Dus dan kan ik gewoon praten zonder erbij na te denken. En laat ik het gewoon los, zeg maar. En ik ben er misschien niet eens van bewust wat ik zeg. Dan, dan toets ik het ook niet wat ik zeg. Dus dan vinden er totaal geen cognitieve processen, zeg maar, plaats. Tenminste, niet bewuste cognitieve processen. Mm -hmm. En dan uh, ja, kan ik ook onzin vertellen, zeg maar. vroeger dacht ik altijd vooruit. Probeerde ik het vanuit modellen, zeg maar, informatie te halen en dat dan te verwoorden. En als je er Daar als je dat... goed in geworden, dus dat klonk dan ook vloeiend. Maar uh, als je dat, zeg maar, niet zo goed in bent, dan klinkt dat wat hakkelend. En dan kregen vrouwen vaak de indruk van het is heel onbetrouwbaar of het is... Uh, Snap je wat ik bedoel? Ik, maar ik dus als jij, als jij de reden loslaat, als je uh, zonder er al te goed bij na te denken gaat praten... Ja, zonder nadenken. Zo, helemaal zonder nadenken ja. zelfs. Is dat dan een vrouwelijke kant? Ja, dat voelt uh, voor mij meer vrouwelijk, want dan kan je ook meeveren met de emotie van de ander, zeg maar. Dus, dus ja, eigenlijk je... stel jij dat vrouwen niet nadenken als ze wat zeggen? Nou, dat, dat, ja, dat komt wel op. <laughs> ze kunnen wel nadenken. Ik zeg niet dat ze niet kunnen nadenken, want je ziet toch... De, je, ziet toch de, je ziet toch de prestaties van vrouwen op uh, in het hoger onderwijs. Dus dat wil zeggen dat ze heel goed kunnen nadenken. Ja. Maar als je puur geworteld bent in je emoties. en ja, dan, beperkt, dan beperkt die emoties beperken danig je mentale ruimte. Zeg maar. maar dat klinkt als je het zo stelt. en dan, dan is het ook inderdaad bijna een model. en dan is het ook heel zwart-wit. Als ik om me heen kijk. Ja, het zijn werkhypotheses. Ja. Ik maar... denk niet dat het een uit het, het andere uitsluit. Je kan natuurlijk het ook alle twee ontwikkelen. Maar ik zeg, als je puur geworteld bent in emoties... dus puur instinctief reageert... dan blijft er geen ruimte meer over... voor, be, voor overpijzing en reflectie. Maar, over maar, maar, maar heb jij ook het gevoel dat er mensen zijn... die, die echt helemaal zo zijn? Dus die... instinctief reageren, ja, ja hoor, tuurlijk. Die, die nooit... Ja? Ja, zeker. Die ik ik heb toch wel heel erg het gevoel dat mensen allemaal mixen zijn... van van alles en nog wat. En dat iedereen mannelijke en vrouwelijke kanten heeft. En ja, dat... Dat, dat is wel zo. Maar er zijn, ook, er zijn ook mensen die puur in het emotionele zijn blijven hangen. Die ook totaal aversie hebben tegen boeken... Iets wat je aan het denken zet, dat zijn er toch? Mensen die gewoon, als ze iets zien, dan kunnen ze het doen, bij wijze van spreken. Maar ze kunnen niet uit een boek opnemen. Dat ken je toch wel? Of kom je niet in die kringen? Ik zit even na te denken. Ik ken je vol... die niet? Nee, het is voor nou, mij... Je moet eens bij een... Je moet eens naar buiten gaan, jij? Je moet eens bij een vmbo gaan kijken. Dat zijn mensen die hebben veel al nekel aan boeken lezen. In ieder geval niveau 1. Ja, maar... maar... Maar als je een hekel hebt aan boeken lezen, wil je dat nog niet zeggen dat je niet daar denkt volgens mij. Nou, dan heb je moeite om de realiteit van het fictieve te, te, dat met elkaar te vermengen. Dus uit de, uit de realiteit te treden en in uh, de verbeelding te treden. Ja, wat voor werk doe jij? Sorry, ik doe geen werk meer. Ik kom uit de accountancy. Oké. Okay. Maar ik wil alleen maar zeggen van, er zijn volgens mij zeven fases van ontwikkeling, zeg maar. Het eerste is puur fysiek van 0 tot 7 jaar, zeg maar. Het tweede is dan puur emotioneel, van 7 tot 14 jaar. En daar denk ik eigenlijk dat dan de jongens uh, geneigd zijn... of zeker vroeger ook uh, gedwongen werden... om uit het emotionele te treden... en richting uh, mentale zich te ontwikkelen. En dat is dan de tweede fase, van 7 tot 14. Nou, de rest zal ik maar even laten zien ja. wat het is. <laughs> ik was wel bang maar dat je het al noemde. Maar ja. daar, daar, daar, daar treedt volgens mij de scheiding op. Een ontwikkelingsvlak van 7 tot 14 jaar... waar de jongens... Zeg maar ook uit superioriteitsbehoeften uh, het, het emotionele verlaten, zeg maar. En proberen zich uh, uh, voor te, voorop voor te. op de ander, zeg maar, boven komen te liggen. door het zich op het mentale te laten voorstellen. Ja, nog even naar jouzelf, Timo. Want uh, ja. jij bent sinds uh, 2005 mee. probeer ik zonder, zonder reden. Ja. en probeer je ook emotioneeler te worden? Meer ja, puur op emoties, emotie. maar het lukt niet hoor. Dus ik, ik bedoel, ik ben zo... Maar is er op... helemaal niets veranderd of is er wel een, een beetje veranderd? Ben je wel meer een gevoelsmens geworden? Ja, het leven geworden? valt uit elkaar. Het leven valt uit elkaar? Ja. Hoe bedoel je dat? Nou, als je niet, zeg maar, geen, niet, niet vaste overtuigingen hebt, geen, geen dingen waar je in gelooft als het ware, die dan zeg maar, emotioneel geankerd zijn, ja. dan, dan is er geen drijf meer. Kijk, vroeger kon ik het puur uh, systematisch benaderen. Dus dit is nodig, dus dat, dan ga ik het plannen, et cetera, et cetera. Yeah. En dan uh, vielen de handelingen, zeg maar, langs die mentale lijnen. Maar zonder, zonder geloof of zonder... Uh, uh, nou, geloof niet in de zin van geloof religie, hè, maar geloof, zonder geloof dat iets nodig is of dat iets hoort, zeg maar. Yeah. Tradities of cultuur, Ja, vallen die, vallen die ankers weg. Dus dan heb je geen... Dan heb je geen uh, ja, geen drijfveer meer. Maar dan stop je toch met het experiment? Ja, dat is niet zo 1, 2, 3 geregeld. Ik, ik, ik, ik overweeg het wel de laatste tijd, moet ik zeggen. Maar, maar ik ben ook wel benieuwd hoe het is zeg maar, om puur vanuit de emotionele kant leven te, te bewandelen. En ik heb het gevoel dat er dan een soort tweede persoon in mij ontstaat, die gewoon zijn eigen gang gaat. En ik ben ook wel benieuwd waar die zeg maar, in de maatschappij terechtkomt. Snap wat ik bedoel? Ja, nou, ja... Want vroeger, vroeger toen, ik video, toen ik net in die overgang zat, kon ik heel goed kijken zeg maar, naar uh, vanuit die, ra die ratio, zeg maar, vanuit het mentale, hoe mijn me gevoelsmatige ik zeg maar, zich manifesteerde. Ja. Maar tegenwoordig let ik er niet eens meer op, dus ja, dan gaat het gewoon zijn eigen gang. Vroeger, maar je bent ik, nog hartstikke rationeel als ik jou zo hoor praten. <laughs> ja, nu. Tijdelijk. Maar je merkt toch dat het niet helemaal vloeiend gaat. Nou... Nou, ik vind het van niet. Je hoort er af en toe wel die stokkingen, die, die, die, die, die... Nou, die zijn, heel, die zijn heel menselijk. Ja, je zou mij ook ja, moeten goed. horen praten als ik zo een maar vroeger ogen. kon ik dat veel beter. En dan was ik toch uh, rationeel, zeg maar, mentaal. Maar in het begin van het gesprek had ik even een tijdje, zeker toen ik het erover had, ik zei van, ik denk het niet over, nou, ik gooi er maar uit. Maar ik probeer het nu natuurlijk kloppend te krijgen. Dus ik probeer nu te toetsen. Wat ik zeg aan wat ik me herinner. En dan gaat het harkelen. Je bent een, een niet alledaags mens, volgens mij. Nee, het is een bijzondere jongen zijn moeder. Ja, een soort dik tron. <laughs> maar ik ben blij dat je me de tijd hebt gegeven, want ik heb altijd het idee dat je haast hebt. Ik, hè? Ja, Klaas Drustveen Denk altijd, oh jij moet altijd korter en bondig zijn, want anders uh, krijg ik mijn verhaal niet af. Nou, ze vinden hier altijd dat ik zo lang doorzeur. Nee, met nee, iedereen. maar Lex Bomaer vind ik altijd heel erg accommoderend. Als ik die is die veel ik... fijner, Ja, die is accommoderend. Dat hoor ik elke dag ongeveer, ja. Dat is ook niet leuk. Ik doe toch ook aardig tegen jou? Ja, nee, ik zeg niet dat jij... Je hebt toch andere kwaliteiten? Oh, vertel die ook en... even dan. Die dat zou is... ik ook wel even geanalyseerd willen hebben dan. Dat, dat is net zoals met man en vrouw. Je kan vrouwen wel vervoeien, maar ze hebben geen andere kwaliteiten. Ja, ik, mag ik nog één ding over jou vragen? Ja. D je, je bent met dat emotionele bezig, hè? Hey, uh, probeer ik te Probeer, aan. ja, dat lukt Gelang. niet helemaal, hoor. Uh, ben je... Ja, misschien, uh, is geluk een element in jouw leven? Nee, het gebrek aan ongeluk meer. Maar dan kom je meer op het spirituele, zeg maar. Ja, dat zou Lex dan oppikken, maar ik ga nu naar de muziek, okay. als je het goed vindt. Hé, hey, Timo, bedankt voor het bellen. Tot de volgende Graag, keer. Klaas. Doeg.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 Allez l'été, à la vie, au soleil et aux filles. Je ve lever mon verre, à enrouler par terre. Je rejoins prévus, la folie. Et...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 al Thomas Dutronc is dit met Demain en dat komt van zijn album uh, Silence on Tourne, oh nee, on tourne, on tourne en Ron. En dat nummer is, of dat, dat album is in oktober van dit jaar uitgekomen. Um, even kijken of er getwitterd is. Uh, du, du, du, du. Nee, volgens mij nog niet over vrouwen en mannen. Wel een mailtje. Hoi, Klaas. Het is een moeilijke en... Uh, ik moet even de microfoon omdraaien, daar, zo kan ik dat beter lezen. Het is een moeilijke en tja, de problemen komen natuurlijk... als er sprake is van een relatie. Meestal begrijpen vrouwen mannen niet... omdat ze denken dat die mannen juist hen niet begrijpen. Dan moeten we even... Ik ga gewoon nog een keer lezen, deze regel. Meestal begrijpen vrouwen mannen niet... omdat ze denken dat die mannen juist hen niet begrijpen. Andersom denken mannen vaak dat vrouwen hen maar moeten begrijpen. Kortom, het wordt een kluwen van gedachten. Het is, denk ik, tijd om eens op te houden te denken wat de ander denkt. En dat een vrouw eens tegen haar man zegt... wij moeten niet voor elkaar denken. Als dan het antwoord is, schat, ik denk dat je gelijk hebt... dan is er een begin van een oplossing, denk ik. Mooi mailtje van Jan Bakker was dat. We krijgen allemaal de groeten van hem. Ik kijk even naar de regie. En, uh, nee, nee, o, ik ga eens even het telefoonnummer noemen. En dan ook nog maar eens vertellen waar we het over hebben. Want de vraag is, hoe ervaart u de verschillen tussen mannen en vrouwen? Bent u daar in uw leven of in uw werk vaak mee geconfronteerd? Bent u vaak op een plek waar bijvoorbeeld heel veel vrouwen zijn... en denkt u, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe hou je het vol hier? Of juist veel mannen? En als u dan in zo'n omgeving bent waar veel vrouwen of veel mannen zijn... vindt u dat dan leuk of juist lastig? Is er een groot verschil qua sfeer... En uh, misschien ook wel interessant, maakt het uit of je, uh, of, je, of je baas een man of een vrouw is. Als u wilt bellen, dan kan dat naar 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. En twitteren, dat kan naar hashtag Casaluna. En nu zie ik dat uh, Klaas Woltingen een, een tweet gestuurd heeft... Vrouwen schijnen gevoelig te zijn, verleidelijk, et cetera. Mannen zouden veroveraars moeten zijn die uh, hun paal achterna lopen. Ja, uh, maar hij, hij komt niet echt tot een conclusie of zo. Hij, uh, gaat wat, uh, ja, hij vertelt wat hij erover gehoord heeft. Hè. Even kijken of er nog een ander mailtje binnen is. Je weet het nooit. Mm, oh, nee, nee, nee, dat is niet zo. Nou, dan gaan we nog maar een plaatje draaien. Nee, er is nu wel telefoon, maar ik ga straks wel even kijken... wat er daar precies uit is gekomen. Uh, Anna Lines, dat is de plaats. Of de, de Fada, fado zanger dus Portugees. Anna Lines, niet, ja, dat klinkt vrij Portugees, hè? Die uh, zingt het nummer A Final. is dit plaatje net iets te kort voor de hoeveelheid pindas die ik in mijn mond had gedaan. Maar zij, dus Anna Lines, komt uit Portugal, vaderzangeres. En heeft een album uitgebracht en dat heet Quatro Caminhos. En dat is ook dit jaar uitgekomen, dat album. Aan de telefoon, Gees, goeienacht. Ja, goeienacht. Uit Haren. Haren in Groningen, Groningen. vlak bij de ja, stad. Ja. ja, Leuk mannen daar. Mannen en vrouwen, mannen en vrouwen. Uh, ik kan beter omgaan met mannen dan met vrouwen. Hoe komt dat? Uh, ik vind vrouwen vaak jaloers. Oh ja? Op mij. Dus vrouwen zijn jaloers op een andere vrouw? Nee, op mij. Oh. Op wat ik in mijn leven heb bereikt. En daar heb ik bij mannen helemaal geen last van... Die hebben alleen maar bewondering voor wat ik heb gepresteerd in mijn leven. Wat heb je dan bereikt en gepresteerd? Uh, ik ben wethouder geweest van de gemeente Haren. En ik ben loco-burgemeester geweest. Uh, ik heb een hele grote politieke loopbaan gehad. Ik heb een lintje gekregen. Draag ik me trots op mijn revers bij rouw en trouw. En ja, euh, nou dat is het dan eigenlijk. En vrouwen zijn daar jaloers op? Is geen ja. weg? Oh nee. Nou Sorry. ja, ik ben gezegend met heel veel vrienden en vriendinnen. En ik heb drie kinderen en daar ben ik vreselijk trots op. De Sinterklaas-cadeaus zijn lang de deur uit. Ja, hm. ja, ja. En ik heb vanavond Sint Maarten gevierd. Ik heb verschrikkelijk genoten. Ja, ik heb heel erg nood. Ja. Nee, maar nou, ik wil even. even, even ik, ik, ik, ik vroeg ja. of vrouwen inderdaad ja. jaloers zijn en mannen gunnen je dat? Mannen, je ja, mannen hier. zijn vaak. Uh, ze hebben meer respect voor mij. Het is toch apart? En wat zijn nog andere verschillen, belangrijke verschillen tussen, tussen mannen en vrouwen? Nou, er is natuurlijk een groot biologisch verschil. Ja, ja een het, groot het, het, biologisch. Ja, ja. Groot, groot biologisch verschil. En, de, en de, ja, daar hadden we het net ook over de ba het baren van de kinderen. Maar uh, wat, wat zijn daar de consequenties van? Wat, wat, wat, uh, wat, wat veroorzaken die verschillen? Uh, nou, ik heb drie prachtige kinderen gekregen. En uh, twee ervan wonen in Groningen en eentje woont in Leiden. En ik heb twee kleinkinderen. Daar ben ik ook heel blij mee. Heel blij mee. En ik ben trots op ze gewoon. Ja. Maar nee, maar even. ik bedoel, je had ja. het over de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja. En wat merken we daar verder van? Dus dat, dat, dat wij anders in elkaar zitten, dat weet ik wel. Maar wat, uh, wat merk je daarvan? Uh, in, in de... Seksueel omgeving? ook. Seksueel ook. Ja, vertel. Nou, ehm. Um... Uh, ik denk dat uh, vrouwen graag een orgasme willen... en dat mannen vreselijk hun best doen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Klopt als een bus. Ja, dat... Maar dat, volgens dat mij weet... willen mannen ook best een orgasme zo nu en dan. Ja, dat, dat, dat, dat, dat weet ik ook heel goed. Maar <laughs> ze denken uh, dat ik ze te faken of zo. Nou... Nee. Nee. Echt niet. Nou, goed. Uh, nog even een ander ding. Uh, je, je, je vindt ja. het prettiger om met mannen om te gaan dan met vrouwen. Vind je mannen ook grappiger? Um, nou, ik zelf heb heel veel humor. Oh. Uh, ja, het hu de humor is de zout in de pap van het leven. En, en als man is het lastig om daar bovenuit te komen? Dat denk ik wel... Hoewel ze zich soms te pletter lachen om mij. Hier in haren. <laughs> ja. Nou, ja. Hartstikke, hartstikke mooi. Gees, ik dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. En uh, een prettige nacht nog, hè? Een uh, prettige dag morgen. Oké, okay, dank je wel. Okay, Doeg. Ferdinand. Ja, hoe moet ik na? Nou deze schitterende gemeenplaatsen. Waarbij al het gras van mijn voet is weggemaaid. Nou, wat zeggen eigenlijk, hè? Nou, probeer het dus. Nou, probeer het. Weet je wat het is? Uh, een vrouw is een juweel. Ja. Schitterend. En door alle literatuur en muziek... en droefheid en vrolijkheid... loopt altijd als een rode draad de vrouw. De enige die dat goed begrepen heeft, is eigenlijk Don Quixote geweest. Hm. Weet je, ken je Don Quixote, het verhaal? Ja, ja, ja. ja ik, ik het is een tamelijk dik boek. Ik heb het nooit helemaal gelezen, maar wel, nee, wel, dat wel samenvattingen. Dat vind ik heel eerlijk van je. De meeste <laughs> mensen niet. Maar het is prachtig. Hij zoekt, uh, als, als, als ridder van een droeve figuur, zoekt hij Dulcinea Del de Bosso. Ja. Dat is een soort jongvrouw waar hij op jacht is. Ja. En als een rode draad door het hele boek heen, loopt, als je goed leest, precies wat we allemaal voelen. Ik heb het nu allemaal, bedoel ik mannen. We hebben een grote bewondering voor vrouwen. We zijn bang voor ze. Ze zijn veel sterker dan wij zijn. Ze geven het leven door. Ze zijn in principe intelligenter. In conflicten zijn ze veel slimmer. Maar omdat, zoals ja, de politiek niet durft en het monetaire stelsel niet durft, durft ook onze mannelijke instelling tegenover de vrouw niet. We proberen de baantjes voor onszelf te houden. In de politiek niet te veel vrouwen, niet op de hoge positie. Waarom? Omdat iedere man diep inwendig begrijpt dat een man. dat een vrouw. excuus. Duizend keer sterker is dan een man. Maar, maar Ferdinand... Ja, jongen. <laughs> Als een, een vrouw slimmer is en een vrouw is sterker... Ja. waarom laten ze dan gebeuren dat die mannen al die baantjes inpikken? Omdat dit soort baantjes hartinfarcten veroorzaakt... en tot niets leidt tot de ondergang van... Nou, ik wil niet heel erg pessimistisch zijn, maar we zien het nu toch ondergang van een monetair stelsel. Ja. Het ondergang van een hele, hele politieke... van de een op de andere dag. Nou, laten we niet overdrijven. In het niet over drijven. In tien jaar zien we dat alles afbrokkelt onder onze handen. Niet de schoonheid van deze planeet. Niet de geweldigheid van wat we mogen bezitten... als we kortstondig hier mogen zijn. Maar het hele systeem is helemaal... Absoluut stuk. En waarom zou vrouwen nu al daar hoge posities in nemen? brand komt dat. Je ziet het nu. Je ziet het nu. Ja. Misschien zie je het wel. Maar dat komt doordat de mannen aan de macht zijn. Nou ja, dat komt omdat de mannen een hele verkeerde. Nou, laten we zeggen, een klier. Endocrine klieren. Inwendige klieren. Functie hebben. Die, dat leidt tot macho gedrag tot hebzucht tot denken dat als je de eerste bent, dat je ook de macht hebt, dat is een hele verkeerde instelling. Ja. Mannen hebben een hele verkeerde instelling en je ziet het terug bij de bonobos of bij de, de, de, de chimpansees of bij de <lacht> gorilla's, die hebben diezelfde instelling nu nog een, een, een, een, een, een mannetjes zilverbek die staat s'morgens morgens open en die rekt zich uit. En die gaat heel hard zijn borst lang. En die roept over die prachtige berg uit. Nou, die kreten kan ik helaas niet nadoen. En die denkt zo, nu weet iedereen waar de macht zit. Zo doen wij dit ook. Ja, Ferdinand, vind jij het jammer dat je een man bent? God, hoe was je naam? Nou? Klaas. Klaas? Wat een goede vraag, vind ik wel. Ja, ik vind het um, niet jammer dat ik een man ben. Want het mooiste op deze aarde voor mij persoonlijk, en voor een heleboel mensen, is om een vrouw te beminnen. Ja. Dat is het mooiste wat er is. Ja. Maar qua structuur, qua uh, filosofie, ik vind het heel jammer dat ik niet een soort Dr. Jekyll en Mr. Hyde ben... maar dan vrouw en man. <laughs> Begrijp je wat ik bedoel? Ik, ik denk dat wel. beide kanten heel erg goed. Kan mee, maar ik kan maar alleen maar filosoferen erover. Maar heb jij, heb jij zelf ook vrouwelijke eigenschappen? Ja, zeker. Wat, wat is vrouwelijk aan jou? dat ik als ik uh, sommige reportages zie, niet geen zoops of flauwekul, maar sommige reportages zie, dan probeer ik het tegen te houden. Maar dan, dan, dan druppelen toch de, de tranen over mijn wangen. Dan voel ik me toch heel erg rot. Ja. Begrijp je? Die zachtheid, ik zie dat aan, mijn, aan mijn, een van mijn vriendinnen. Die zet dan niks de, En dan kijk ik zo naar. De, dan zie ik zo'n traan over de, over de wang lopen. Hm. Dan denk ik, verdomme, zie je dan. Zo hoort het ook. Je moet gerold kunnen zijn. En dan kijk ik naar buiten. En dan zie ik een paar, ja, nou ja. Ik ga helemaal niet in details trainen. Maar een beetje uh, mensen met, met, met uh, laten we zeggen, een klierwerking een beetje erg sterk is. En hun jeugd misschien niet helemaal beheersbaar. En die spugen rondlopen. En die geen empathie hebben met het leven. Niet met dieren, niet met mensen, niet met oude mensen. En dan denk je, jeetje, het is allemaal zo makkelijk. Laat de vrouwen lesgeven. <tie> Scholen openen. Laat ze zien wat het leven is, wat zij doorgeven. <tie> het respect terugbrengen op deze aarde. Ja. Dat gebeurt ook wel. Maar dat is, dat is, denk ik, de vrouwelijke. Ik ben ook wel macho. Ja, dat, ik weet het niet. Wat, wat zei ook weer dat je naam was Klaas, hè? Ja. Vanachter, hoe heet je vannacht? Drupsteen. Hoe? Drupsteen. Oké. Okay. Draai je linkerhand eens naar je toe. Kijk eens naar je eigen linkerhand. Linkerhand, ja? Ja, doe je dat nu? Ja. Kijk naar je duim. Ja. Dan ga je vijf centimeter naar rechts, dan zie je een, een lijn beginnen. Zie je die? Een hele type lijn. Ja, ja, ja. Ja, ja oké. Okay. Over de breedte van de hand. Ja, nou, over de breedte van de hand. Ook, maar er is een lijn die ook helemaal naar beneden gaat. Die draait oh. weer terug. Oh ja. ja, die heb ik ook. Ja, zie je hem? Die draait ja. helemaal rondom naar je. ja. Nee, je duim weer terug, zal ik maar zeggen, maar dan helemaal beneden. Ja. Nou, dan ga je die lijn... Die zie ik nu van jou. Hou je die hand stil? Je houdt hem niet stil. Nee, hoe weet nee, je dat? je moet hem stil houden. Ja, maar ik, wat ik deed was mijn duim een beetje bewegen, zodat ik die ja, lijn beter zie. nee. Oh, ik hou moet hem stil. stil, hou je hem nu stil? Ja. Dan kan ik het goed zien. En een beetje scheef, een beetje scheef. Zo? Is goed. Als we nou die... Aan de rechterkant kijken, we beginnen bij die lijn van jou die naar beneden gaat, en je gaat, gaat horizontaal, dat is je liefdeslijn en je, en je gevoelslijn, maar die andere gaat naar beneden. Ja. En je maakt een draai bijna aan de bovenkant van je pols, ja. en die komt dan weer onder je duim terecht. Ja. Bij jou ga ik bij het begin beginnen, in het begin is je wat wazig bij jou. Ja. Dan zit er een zijlijn aan de linkerkant. Zijlijntje. En dan gaat hij sterk of je met een mesje erin vervroegd hebt, naar beneden. Ja? Ja? Dan maakt hij een draai bij die draai, waar die onder je duim, onder de muis van je duim terechtkomt, zit een splitsing. Bij jou. Een ja. puntje. Twee, twee, twee splitsingen zelfs. Oh, weer ja. Maar die, maar die twee splitsingen, lieve Klaas... die beginnen een beetje... de ene is op de oh. lijn en de andere een beetje naar buiten. Ja. Ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht> Grappig, hè? Ik heb dit nog nooit nou, meegemaakt. Dan gaan we nog van die splitsing af naar beneden. En dan komen we uit... Als je de lijn weer in de boven trekt, kom je uit bij de nagel van je duim. Dat betekent, deze lijn van jou, dat je heel gezond, heel oud wordt. Echt waar? Ja, ja, ja. ja, ja. Hoe, hoe kan jij dat nou zien? Ik, ik zie jouw hand, toch? Ja, maar hoe kan dat nou? We hebben geen webcam aan. Dat, die zet ik altijd uit. <laughs> ik weet niet of er een webcam is. <laughs> Wat grappig. Nee, nee, nee, maar we hebben toch contact, Klaas, jij en ik? Ja, ja, nou ja, dat is het toch. Kijk, dat is wat wat, wat zo vervelend. Sorry voor mijn stem, maar ik ben hem een, een beetje verkouden. Maar dat is wat ons mensen scheidt. We hebben magnetisme tussen ons, aura's, liefde. We zouden, ik zou morgen graag willen dat. Dat de, de, die hele Europese munt in elkaar zakt. En dat wat we weer de elkaar moesten doen. Dan zou ik Klaas, ik ken je niet op elkaar nog te zien. Maar dan kon je mij bellen. En dan haalde ik je uit de put. En dan zei ik, Klaas, heb je niks te eten? Kom maar bij mij. En zo deed het als een cirkelgang met iedereen. Er is helemaal geen crisisman. Nee, ik was, ik kwam, deze week was ik aan het eten met iemand die in Colombia werkt. Sorry, sorry, sorry. Nou, ik, ik. Ik was deze week uit eten met, met iemand die in Colombia werkt. Met, uh, die, die is met demobilisatie van allerlei militairen, en paramilitairen oh, nee. en FARC-mensen bezig. En die zei: Crisis in Nederland? Ze zijn gek geworden. Ja, ja, het is echt, echt ongelooflijk. En we laten ons alles aanpraten. Ja. We hebben geen crisis. We ja. zijn rijk, niemand op zich zorgen te maken. Als er een crisis komt, dan komt het meeste gewoon weer hier naartoe omdat wij een van de drie landen zijn die de banken beheersen. We hebben geen crisis in geld. We hebben een crisis in, in, in geloof. In, in het geloof in de mens, in het magnetisme. In, in, in, in ietsje meer dan je zesde zintuig. Kijk, ik kan jouw hand lezen. Ik, we zitten aan de telefoon van mij. Ik kan mij schelen wie me hoort. Ik ben met jou bezig. ja. Ik zie jouw hand. Ik zou veel meer dingen van je kunnen zeggen. Ik zou dat, dat heel graag willen weten. Dat zullen maar niet doen. doen. We maar niet doen, ik, doen. Ik, ik bel nog wel een keer. Ja, nou nee hoor, ik heb geen praktijk of zo. <laughs> nee. Maar uh, ik bel jou misschien. Klaas, luister. Ja. E, heb ik nog uh, twee minuten? Hey, ik kijk even naar de regie. Ja, da daarna moet ik wel afronden, want er zijn nog ja, meer bellers. Tuurlijk, twee, twee minuten. Ik ben er erg lang ja. aan het woord. Twee minuten. Klaas, Klaas, luister. Ik, ik heb je stem... Opgenomen in mijn gevoel. Je bent een geweldige goede vent. Alleen, er zijn een paar dingen waar je aan zou moeten werken. Ja. Binnen je relatie is een probleem. Dit is alleen tussen ons, hè? Je hoeft er helemaal geen antwoord op te geven. Ja, niemand luistert mee, hè? Nee, nee, niemand luistert mee. Maar je hoeft er ook geen antwoord op te geven. Nee, oké, okay, er is een probleem. Je bent snel geraakt. Je bent snel je apropos, omdat iemand je capaciteiten niet juist was. Moet je niet doen. Je hebt geweldige capaciteiten. Ik hou van je. Je hebt een geweldige hand. En niet alleen je levenslijn, maar ook je liefdeslijn. Ik zie daar twee strepen. Ik denk dat je twee kinderen hebt. Nee, eentje. Eén, oké, okay, maar dan komt er nog één aan dan. En dan is er een tijd niks. En dan zou er nog een derde kunnen komen. En je blijft dezelfde vrouw. En je hebt een gelukkig leven. Maar je moet in jezelf werken. Aan mezelf dat werken? Staat die hand? Ik zie je het? Oké. Okay. Nou. ik uh, het leuk? Ik heb niet vaak zo'n bijzonder gesprek gehad. Uh, nou. Zomaar toevallig. Is. Nou, wel. Nee, nou, ik bedoel. Uh, ik heb ook. Ik bel eigenlijk ook nooit naar. Uh, naar, de, naar, naar, de, naar de. Is de radio, toch? Ja, <laughs> zeker. Ik bel ook nooit naar de radio. Maar ik vind. Ik, ik, ik heb een, uh, dit gedaan, nu heb ik jou aan de lijn. Ja. En daar heb ik een heel warm, fijn gevoel bij. Ja, ik ook. Ik ben wel een fijne heel, <laughs> Ik ga meer bellen. Want, wanneer werk jij dan? Op vrijdag, net als nu. Oh, dan ga je nog, mag je dan nog een keer bellen. Ja, graag, graag. Oké. Okay. Maar dan ga ja, ik nu... Ik ook met Ferdinand. Ja, ik zal het ja, onthouden. en ik zeg niet, maar het naam is ook helemaal niet belangrijk. En uh, ik stuur je... Ik zal wel even kijken... Dat ik je een boek stuur. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Vind je leuk? Ja, zeker. Oké. Okay. Dat is, uh, dat nou... Na, we na, misschien later nog eens uh, onderling een beetje over deze uh, dingen praten. Dat is heel belangrijk. Ja. want ik... Ik je niet gek maken. Nee, dat zou het, het niet doen. Het gaat goed met ons. Het gaat goed met Nederland. En die, die crisis, dat is alleen maar op de radio. Precies. Verder, want ik ga nu wel naar de volgende bellen, als je het goed vindt. Ik begrijp het. Ja? Hey, hartstikke bedankt, hè? Dag, meneer. jongen. Ik vond het fascinerend. Doeg. <laughs> Mevrouw Nieuwhuis. Ja. Oh, kunt, u, kunt, u, kunt u mij nog verdragen na deze Ferdinand? Ja. gewoon niemand ja, ja, ja, ja, die moeten er ook zijn. Hè. Nou ja, ja. Uh, maar het ik... was wel bijzonder, zeg ik. vond het wel <coughs> altijd. Ja, ja. Ik vond het begin leuker dan het eind. Mm. <coughs> ja, met die hand. Wel... Nou, ik zat echt met mijn hand te bewegen toen hij zei je moet je ja. hand stilhouden. Zeg hoor. Ja, ja, nou ja, het is al best. Ik geloof er niet zo in. Uh, ik wil even nog iets kwijt over het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Dat uh, toen ik pas begon in een vak... Uh, ...hoog aangeschreven staat... Uh, ...waar alleen maar eigenlijk mannen in actief waren... ...en ik uh, daar erg veel waardering ondervond van mijn baas. En ik toen nog zo onhozel was... dat dat kwam... Um, omdat ik het ook goed deed. Ja. Totdat ik uh, lang was nog jong. en uh, Ik ben nu tachtig. En ik spreek over een tijd dat het dus uh, heel lang geleden is. En uh, uh, uh, uh, waren vrouwen... En, uh, zeker jonge vrouwen, nog onnozeler dan ze tegenwoordig zijn. En uh, het bleek me toen dat mijn baas uh, nou ja, nogal opdringerig werd. Waardoor ik eigenlijk ook gedwongen werd om uh, dit leuke vak te verlaten. Dus die man, zegt u, gaf complimentjes omdat hij eigenlijk aan u wilde zitten? Nou ja, hij gaf, geen, hij gaf of niet eens complimenten. Maar oh. ik, ik merkte dat ik, ik... Nou ja, ik kreeg ook wel werk wat, wat beter wat prettiger. Ik kan daar verder niet zoveel over zeggen. In ieder geval, ik merkte dat hij mij... En mijn werk, dat hij mijn werk waardeerde. Mm -hmm. En ik dacht dus, nou ik doe het goed, het gaat goed, gaat goed. En nou, toen bleek dus dat ik uh, op een gegeven moment mee mocht uh, naar het buitenland. En uh, nou, toen kwam de aap uit de mouw. En uh, ik uh, heb toen uh, mijn baan opgezegd. En uh, dat is dus... Uh, voor mij heel ingrijpend geweest ook... dat ik daardoor ook... Uh, nou ja, toch een hele tijd... een godschuwelijke hekel had aan mannen. Vanwege Wat, die ene baas? Of had u, had u meer slechte ervaringen? Nee, nee. Het begon met die baas. Ik was nog heel jong. Ja. En daar begon het mee. En uh, dat is later wel weer... Uh, bij, bijgetrokken. Ik had ook nog mannelijke collega's. Dus dat, dat viel wel mee... Maar het was een vak waarin eigenlijk alleen maar mannen uh, actief waren. Ja. Dat zijn er nog niet zoveel. Tegenwoordig komen er ook wel meer vrouwen. Maar toen was het eigenlijk nog helemaal een mannenbolwerk. Maar wat deed. Wilt u het niet zeggen wat u deed? Nee, dat wil ik niet zeggen. Nee. Nee, dat wil ik niet zeggen. Uh, het ligt in de communicatie. Nou, dan kunt u misschien wel iets zelf verzinnen. Nou, dat heb ik in ieder geval een beeld. Ja, precies. Uh, Zitten nou, nu dat... heel veel vrouwen in de communicatie? Ja, maar geen vijftig uh, jaar geleden. Nee. Nee, nou precies. Dus, dat is het. Toen waren er ook nog bijvoorbeeld niet zoveel journalisten. Mhm. Mm huh? Ofwel, waren er toen veel vrouwelijke journalisten? Ik, ik was er nog niet eens, maar ik denk dat. Nee, het niet. nou goed, nee. Maar je weet misschien iets van de geschiedenis van de geschiedenis. Ik ga ervan de... uit dat er toen veel meer mannen, mannelijke journalisten waren dan vrouwen, inderdaad. Ja, ja. Toen had je, had je eigenlijk helemaal nog geen vrouwelijke uh, journalisten. Ja. Toch? Nee, nou goed. Maar uh, doet er niet toe. Ik moet zeggen, uh, uh, uh, uh, die basis is intussen <lacht> al lang overleden. En ik moet zeggen dat die... Ik heb toen opgezegd, en dat heeft heel veel voet in de aarde gehad. Want ik wou met een maand opzeggen, want ik kreeg ook salaris met een maand. En toen werd me gezegd dat dat niet kon. Omdat er intussen een CO was aangenomen in deze branche. En ik uh, daarna, uh, nou ja... ...betaald werd en ik moest dus ook de uh, minder prettige uh, consequenties van die CO ook accepteren. Dus ik kom maar met, pas met drie maanden weg. Ja, ja. Nou, en dat, uh, ik had intussen een andere baan aangenomen, dus dat is heel vervelend, is dat afgelopen. Uh, die baan heeft me ook amper meer bekeken, uh, maar ik moet het uh, tot zijn kostume eer dat hij me wel een schitterend getuigschrift heeft gegeven. Hm. Dus dat heeft hij het nog iets wat goed gemaakt. Maar wat zegt dit nou in zijn algemeenheid over het verschil tussen nou, mannen en vrouwen? Het, het, het, dat mannen dus uh, uh, ja, je vaak uh, toch veel eerder dan een vrouw beoordelen op je uiterlijk. Ja. Ja. En maar zouden vrouwen is... dat onderling niet doen? Ik ken hele fileine opmerkingen van vrouwen over elkaar. Nee, maar vrouwen tegenover mannen. Ja, die doen dat minder. Ja, ik beoordeel een man, eh, zeker eh, als collega, niet op zijn schoonheid. Nee, maar deze baas, die natuurlijk ook mijn vader had kunnen zijn bij wijze van spreken... Ja. die beoordeelde mij eh, ook... Ook, Niet alleen om een uh, goede werk, maar ook als, als vrouw. Ja. Nou, en dat, uh, dat doet een vrouw niet gauw met mannelijke collega's. Nee. nee. Mevrouw Nieuwhuis, ik ga u ja. bedanken ja. Ja, nou, voor het verhaal. Een, een sterke, leuke uitzending da altijd. Dank u wel. Ja. Dank u wel voor het bellen. Hè. Tot de leuke volgende keer. Leuke de communicatie. Ja. Ah. <laughs> ja, dag. Doeg. Ik doe even wat mailtjes uh, nog tussendoor. Uh, Klaas, in ons bedrijf zijn de vrouwen in de meerderheid. Grof in de meerderheid zelfs. Ik sta de, dagelijks tegenover zes vrouwen. Het evenwicht is verzoek. De gedachte dat mannen en vrouwen elkaar kunnen en moeten aanvullen... in woord, daad, werk en zorg... houdt hier de bakkerij overeind. Al met al een gez gezellige brigade. Soms discussies met het mes tussen de tanden. Meestal in perfecte harmonie. Mooie nacht, Jos. En dan hebben we nog... Uh, even kijken... Anneke die schrijft. Er is geen verschil, wel uiterlijk, maar het gaat om karakter en uitstraling. Anna. Oh, niet Anneke, maar Anna. Uh, aan de telefoon nu Rob. Goeienacht. Ja, klopt. Goeiedag. Hallo. Hallo. Leuk, ja, leuke uitzending. Vorig, eer vorig gesprek, hartstikke leuk natuurlijk met, met die meneer. <laughs> ja. jouw, verba jouw verbazing vond ik mooi in één keer. Ja, nee, het was ook heel apart. Ja, het was ook heel apart. Klopt. Tot het verhaal met die, met die handpas was hartstikke leuk en heel apart. Ja. Daarna, daarna werd het inderdaad wat minder. Het, het, iets, maar goed, maar... heeft het uh, mooi, <laughs> we mooi, gaan mooi, allemaal recenseren. Ja, laten we even naar de mannen en vrouwen gaan. Wat, wat, vind je, wat zijn de, ervaring, de, de verschillen die jij ja. ervaren hebt? Ja, ervaringen verschillen. Uh, nou, om te beginnen is er natuurlijk, ken je natuurlijk het begrip yin-yang, kent iedereen. Ja. Dat wil zeggen dat uh, iedere man uh, vrouwelijke uh, eigenschappen in zich heeft, en iets vrouwelijks in zich heeft, en andersom. He, en dat dat bij, bij mannen en vrouwen verschilt. Er zijn mannen die zijn uh, voor een groter gedeelte vrouwelijk. Ja. En er zijn uh, ook vrouwen die zijn voor een groter gedeelte mannelijk. Hoe ben jij? Uh, ik ben uh, vrouwelijker geworden. Oh. In de loop der jaren, ja. Je was eerst en... heel erg uh, macho. Ja, nou niet macho, maar wel uh, ja, uh, mannelijk en concreet. En uh, uh, ik ben steeds minder concreet geworden. En vrouwen zijn dus ook allesbehalve concreet. <laughs> vrouwen, daar kun je het maar overal over hebben. Als je, als je met een vrouw, een, vrouw, een vrouw in gesprek gaat, of je hoort ze in gesprek. We gaan het uh, binnen twee minuten over twaalf onderwerpen en, interesseert, en dat interesseert ze niks. Hé? Hey, wacht wacht dus jij zegt die vrouwen praten over twaalf onderwerpen, maar ze zijn niet wezenlijk geïnteresseerd in die onderwerpen. Nee, het gaat om de dialoog en om het delen en om het betrokken zijn bij elkaar. En da daar gaan we het met ze om. En dan zegt ze ja, ja, ja, leuk, dit en dat. En dan komen er allerlei onderwerpen komen er uh, te spraken, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Hm. Dat, dat doet er eigenlijk niet toe. En een man is heel concreet en die heeft het over, dit, over, over, over auto's of over het werk, heel veel over werk, of over voetbal, of over andere sporten, of over uh, het huis, of over een man, man is gewoon heel, uh, die, die pakt een concreet onderwerp en die laat het niet los, heel vaak. Oké, okay, en waar, even tussendoor, waar heb je die wijsheid vandaan dat vrouwen niet concreet zijn? Waar heb je dat aan gemerkt? Ja, ik ben 47. Echt heel veel ervaringen, ja, Heel veel vrouwen ontmoeten in je leven. Ja, heel veel vrouwen ontmoet. Ik ben, ik ben 12 jaar tennisleraar geweest. En uh, dan heb ik heel veel, heel veel vrouwen op les gehad. En ja, veel in de kroeg, veel uh, op, op mijn werk. Ik heb een, bij een uh, groot horecabedrijf uh, gewerkt. Zijn al die, uh, die vooroordelen van tennisleraren, zijn die nou waar? Als, ja, je, als je een vrouw tennisles geeft? Er is wel wat van waar natuurlijk. Dat is, er, is, er is wel wat van waar, ja. Maar ja, als je, als je acht uh, uh, vrouwen of, of, of meisjes van 18 op, op, op les hebt per uur daar, en je, ben, je staat zelf de hele dag op de tennisbaan en je bent bruin en je kunt die sport, dan, dan is er altijd wel één of twee die, die, die een afspraakje met je willen maken. Dat is gewoon zo. En ging jij daar dan op in? Als ik geen vriendin had, wel. Ah, nee. Oké. Okay, ja. even, even terug, want jij bent minder concreet geworden. En ook ja. minder geïnteresseerd in wat je uh, bespreekt? Uh, ja, omdat ik uh, steeds meer in het nu ben gaan leven. Gewoon in het nu. En dat doen vrouwen ook. En dat doen vrouwen ook. Veel meer dan mannen. Mannen houden gewoon een, een onderwerp vast. En daarom zijn dus vrouwen inderdaad ook minder geïnteresseerd om van, die, uh, om van die topfuncties te doen. Waarbij ze weet ik wat allemaal voor taken krijgen en die ze moeten vasthouden. En dat zien ze dus inderdaad niet zitten. En daar zijn ze ook minder geschikt voor over het algemeen. En dan heb je de uitzondering natuurlijk die vrouwen die dus wel meer van die mannelijke uh, hormonen in zich hebben. En die zijn er wel weer meer geschikt voor. Hè? Uh, ik ben toch benieuwd... Toch in talers types en zo, zeg maar. Ik zou me toch, het zou me niet verbazen als er veel vrouwen zitten te luisteren nu die denken van nee, die man is gek geworden. Ja, kan. Mag. <laughs> nou, daar zit ik wel wat in. <laughs> oh ja. Dat maakt maak me ook niks uit. Andere, mogen, het is ook niet belangrijk wat anderen andere van je denken. Dat is ook iets wat ik in de loop van de jaren heb meegemaakt. Is dat mannelijk of vrouwelijk, die gedachte? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Dat weet ik niet. Ik denk dat, dat zowel uh, dat het een eigenschap is van mannen en van, en van vrouwen, dat, dat ze het belangrijker vinden wat, wat anderen van ze vinden. Okay. En dat is, een, dat is een hinderlijke eigenschap, want daardoor kun je dus minder jezelf zijn. Ja. He, als je dus uh, er rekening mee gaat houden wat anderen van je vinden, dan ga je een bepaald image dat je hebt bijvoorbeeld, of uh, dat ga je naspelen, of weet, weet ik het wat. Dan kun je niet meer zeggen wat je wil. Want dan ga je rekening houden ja. met wat de anderen ervan vindt. En dat, is iets wat, dat, dat geldt voor, voor mannen en vrouwen. Dat uh, geldt gewoon voor mannen en voor vrouwen. Hop, ja. ik, ik ja. bedank je. We hebben nog heel veel bellers. Daar kom ik lang niet meer allemaal aan toe. Maar ik wil toch nog even één andere beller doen. Dus ik, ik dank ja, je wel. Snap ik, snap ik. Oké. Okay. Goeienacht, hè. Okay, Bedankt voor het bellen. Hoi. Doeg. Hoi. Uh, ja, er zijn meer bellers. Maar ik, ik denk dat ik alleen nog maar aan Henk toekom uit Heerlen. Goeienacht. Goeienacht. Hoe uh, was u nou? Klaas, geloof ik. Klaas, ja. ja klopt, ja. Het, goed, ja. het is goed voor mijn naam. Mag, mag ik u zijn. allereerst complimenteren met uw programma? Het is enorm interessant en ik hoor enorm veel boeiende dingen. Dat, dat vind, ik vind het geweldig leuk vannacht om, nou. uh, om te luisteren. Dank nou, u wel. Ik doe vrijwilligerswerk bij een bedrijf in Heerlen... Ja. en dat wordt geleid door een echtpaar. Ja. En soms moet de man op weg gaan voor, voor het bedrijf en soms moet de vrouw op weg gaan voor het bedrijf. En dan blijft er dus één van die twee achter. En soms heb ik de man als baas en soms heb ik de vrouw als baas. Ja, en wat is prettiger? En dan he? wil ik zeggen dat ik, dat is anders. Maar de één is niet beter dan de andere. Kun je. Kun je, je een... als, ik bijvoorbeeld, als de vrouw bijvoorbeeld uh, komt uh, bij, bij mijn werk. dan uh, slaat ze wel eens de arm om mijn schouders. Dat zal de baas nooit doen. Hmm. En wat maar doet de baas? Als de baas bijvoorbeeld uh, op het bedrijf blijft. Dan, en ik praat met hem. Dan, heb ik een, ja, dan voel ik iets van een heel grote vriendschap eigenlijk. Ja, maar dat is anders. Maar het een is niet beter dan het andere. Ja. En kun je nog een verschil noemen tussen man en vrouw? Uh, ja. Uh, vrouwen zijn inderdaad veel sterker, zoals die ene man. Die zijn duizend keer sterker als, als mannen. En ik heb enorm veel, ja, veel liefde voor vrouwen. Nog veel meer als voor mannen. Maar hoe moet ik dat zeggen? Ze zijn ook veel mooier in hun uitstraling. En in hun... Ja, ja het zijn net bloemen eigenlijk. Hè. Oh, mooi. Ik denk dat dat, dat is wel mooi is dat over je gezicht wordt. Wat blieft? Nou, dat is mooi toch om te horen? Als, ja. als ik vrouw was, dan zou ik denken, dat is een leuke man. Ja. <laughs> Oké, okay. zijn wij klaar? Nou ja, ja, ja, op zich wel, denk ik. Want wij, ja, de, de uitzending zit erop, inderdaad. Goed dat je het zegt. Oké, okay, goeie klaar. Dank, dank je, je wel, hè. Ik ga met je, je baan, hè. Ja, dank je wel. Hoi je. Goeie prettige nacht. Jij ook, hè. En doe het goed aan het echtpaar. Dank je wel. Doeg. Uh, nou, ja, want het zit erop, hè. Klaas, even kijken of er nog een tweet is. Uh, nee, dus, nee, nee, nee, nee. Ja, wat ik nog wel even moet doen, is het antwoordapparaat inspreken. Voor mijn hooggewaardeerde collega Lex Bolmeijer. Uh, die gaat aanstaande maandag praten met tekenaar en beeldend kunstenaar Jan Rothuizen. Uh, in zijn tekeningen. De tekeningen van Jan dus. Uh, uh, uh, dat zijn plattegronden van een cultuur, brengt hij plekken van maatschappelijk belang in kaart. Zijn tekeningen zijn nu gebundeld in de zachte atlas van Nederland. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hallo Lex, Jan Rothuizen tekent onder meer plattegronden van een cultuur... Als hij de plattegrond van zijn woonkamer zou tekenen, hoe ziet dat er dan uit? Ik ben benieuwd, ik wens jullie een hele goede nacht en ook een mooi gesprek natuurlijk. Goed, dat dus aanstaande maandag in Casa Luna, Lex Bolmeijer met Jan Rothuizen. Zometeen hier op de zender krijgen wij Frank van Del. Frank van Del die komt, uh, ja, die zit nu in een ander gebouw, normaal zitten wij bij elkaar... maar omdat wij nu in een andere studio zitten, zie ik hem niet... Maar ik weet dat hij er is. En hij gaat uh, nachtvluchten presenteren. En dat begint altijd met vluchten in het verleden. Het programma gaat door tot 7 uur. Dus als u de hele nacht niet kunt uh, slapen, dan is Frank er in ieder geval. En dan hoop ik dat u veel plezier met hem beleeft, aan hem beleeft. Um, ja, goed. Dit was Kaas Luna. Ik dank alle mensen die gebeld hebben. En ik dank u uh, voor het luisteren ook. En ik hoop dat u een fijn weekend heeft met, uh, met redelijk goed weer, heb ik begrepen. Nou, nogmaals een prettige nacht en tot volgende week.